5 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. Hoe word je stinkend rijk met behulp van social media? Financieel journalist Suzanne Streefland zocht het uit voor het WNL-televisieprogramma Stand van Nederland. En ze komt er straks over vertellen. Dat na het NOS-journaal van 5 uur. Met Sophie Verhoeven. Heineken zet in Afrikaanse landen duizenden promotiemeisjes in... van wie velen worden lastiggevallen onder werktijd, dat meldt NRC. De auteur van het artikel, Olivier van Beemen... deed onderzoek naar de activiteiten van de bierbrouwer in Afrika... en schreef daar een boek over. Volgens van Beemen verwachten leidinggevende van de meisjes... dat die met hen naar bed gaan. Heineken geeft tegenover de NOS toe dat dergelijke misstanden voorkomen. Het bedrijf wil de misstanden aanpakken... door strengere regels in te stellen.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 was 62 jaar. In de Russische stad Jekaterinenburg is, is een oude televisietoren opgeblazen van meer dan 200 meter hoog. Autoriteiten wilden een weg hebben omdat de toren het uitzicht over de stad verpest. Het opblazen van de televisietoren in Jekaterinenburg die nooit is gebruikt kostte bijna 3 miljoen euro. Bij een bomaanslag in de Egyptische stad Alexandrië is een dode gevallen en zijn volgens hulpdiensten vier mensen gewond geraakt.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 De presidentsverkiezingen zijn van maandag tot en met woensdag. De zittende president Sisi is vrijwel zeker van de overwinning. De grote oppositiepartij Moslimbroederschap is verboden. Van de 102 hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt... zitten er nog enkele vast. Onder hen twee Nederlanders, de rest zijn Engelsen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. 35 hebben de nacht doorgebracht in een cellencomplex. 94 zijn tot nu toe met een boete heen gezonden. En de laatste acht worden nog gehoord...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 De partij verloor afgelopen woensdag één zetel... maar is nog steeds de grootste in de stad. De omstreden van Rij was niet beschikbaar als wethouder... zodat zijn partij kon meedoen aan coalitievorming. Maar dat heeft dus niet gewerkt. Van de vijf partijen in de huidige coalitie... wil alleen de VVD samenwerken met de LVR. Het weer dan nog, vooral in het zuidoosten en oosten geregeld zon... bij zo'n 13 graden. In het noordwesten blijft het bewolkt bij een graad of 9...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 Zo, nu is iedereen tevreden. NPO Radio 1. VNL. VNL op zaterdag. Heet Welkom terug. Er wordt veel geld verdiend door slimme ondernemers op social media. Daarover gaat de volgende aflevering... het televisieprogramma Stand van Nederland. Ik ga het daar zo over hebben met de journalist... en een van de makers, Suzanne Streefland. En ook is te gast de gast econoom Alex Klein. Met hem ga ik het hebben over die almaar stijgende huizenprijzen. En WNL-verslaggever Mariska Kuiper... die is in de Keukenhof in Lisse vandaag opengegaan. Mariska, hoe is het daar? Goedemiddag, Margriet, Nou, hartstikke goed. Het zonnetje is er lekker bij. En wat nou leuk is, elk jaar uh, kiest of een thema. Dit jaar romantiek. En tuinman André Bijk werkt al 31 jaar hier. Echte liefde. Ja, dat moet wel, hè? Je werkt dit hele jaar door. En uh, met deze showtijd, ja, ik word elke keer weer verliefd op dit park. In de lente. Zo meer vanuit Lisse. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Twitter mee via hashtag WNL als u mee wilt praten. Of via Apenstaatje WNL op zaterdag. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, woensdagavond de televisievariant van deze rubriek. De stand van Nederland. En de televisieuitzending gaat deze week over het grote geld... dat omgaat op social media. En een van de makers is journaliste Suzanne Streefland. En die is aangeschoven. Fijn dat je er bent, Suzanne. Dank je wel. Ja, allereerst zit jij zelf op social media. Ja, ik uh, maak er uh, flink gebruik van. Ik heb Facebook, Instagram, Twitter, noem allemaal maar op. En met mij trouwens nog heel veel andere mensen. Want 85% van de Nederlanders zit op social media. En je denkt dan vooral aan jonge mensen. Maar het zijn dus ook ouderen die dat doen. Uh, dat is ongeveer de helft die daar ook actief op is. Oh, dus het is niet meer zo dat het vooral de jongeren zijn? Nee. Het is echt 50-50 nu. Ja, nee, het is, nou, het is zo zeg maar dat voorheen was er nog maar 16% van de ouderen actief. Dat was nog in 2008. En nu zien we al dus dat 52% van de ouderen actief is. Dus die ouder dan 65 jaar is, die zitten dus ook gewoon op Facebook. Kijk, aan, nou dat is ook wel een interessante doelgroep. Dus Heb jij trouwens deze week overwogen je Facebook-account op te zeggen? Nou, Ik had de uh, column gelezen van Martijs Bouwman. Ik, ik weet niet of je die kent, zijn econoom. Zeker, hij is hier ook wel eens geweest. Ja, en uh, hij schreef over ja, dat Facebook natuurlijk je data gebruikt... en daardoor misschien ook wel de verkiezingen beïnvloedt enzovoort. Ja, ik dacht wel... Ja, je weet natuurlijk ook wel, Facebook is een gratis dienst. En niks is gratis, weet je wel. Dus ze gebruiken gewoon slim die data. En dat is waar we ook naar gekeken hebben. Hè? Hoe gebruikt social media bedrijven, partijen die data? En verdienen ze daar dan ook geld mee? En dat zien we dus, dat de reclameinkomsten... in plaats van bij televisie gaat dat nu richting Facebook en YouTube. Ja, in de uh, Stand van Nederland uh, televisieaflevering laten we succesvolle ondernemers zien hè, op uh, social media. Waaronder Daan uh, Sip, hij vertelt dat, nou, ongeveer alle grote merken inmiddels de weg naar hem wel weten te vinden. We werken voor eigenlijk de top 500 van adverteerders in Nederland. Um, we werken voor uh, Unilever, Hema, Kruidvat, uh, Nivea, um, uh, ING, Rabobank, uh, allemaal dat soort merken. Ja, die merken die kloppen bij ons aan om een publiek te bereiken dat uh, die YouTubers bereiken. En dat publiek is steeds moeilijker uh, via andere media te bereiken. Dus dat is eigenlijk de reden dat ze bij ons aankloppen. Ja, dat is eigenlijk heel slecht nieuws voor de andere partij. Ja, je ziet inderdaad een verschuiving in reclameinkomsten. Dus die Daan Sip is een multichannel netwerk. En die heeft dus een soort van modellenbureau voor YouTubers. En die heeft dus honderd YouTubers onder zich. En je ziet dat hij wel inderdaad flink geld kan verdienen... aan de adverteerders die overlopen van televisie naar YouTube en Instagram. Maar je hebt geen idee als je een youtube filmpje bekijkt. Uh, welk grote merk daar bijvoorbeeld achter zit. Hè? Dat weet je niet altijd. Nee, dat weet je niet altijd. Nee, het is wel een beetje sluikreclame soms. Maar je ziet bijvoorbeeld: wij hebben een YouTuber gevolgd, Diana Leeflang. Dat is een meisje van 23 jaar. Nou ja, een jonge vrouw van 23. En uh, ja, bij haar, ik heb haar Instagram vanmorgen nog even bekeken. En dan zie je dus inderdaad een hello fresh box waar zij dan een maaltijd uit maakt. En ja, dan staat er dus bij van uh, ja, voor 25 euro als je Hello Diana doet, dan krijg je 25 euro korting. Weet je wel, dus dat soort marketingachtige campagnes, dat doen zij, omdat ze toch die jongere doelgroep willen gebruiken. Ja, laten we even naar, naar haar luisteren. Zij is uh, Diana leeflang dus en zij laat heel vaak zien wat zij zelf zegt leuk te vinden. Deze kleding komt van PR-bureaus en die sturen dit mij vrijblijvend op. En dat kan echt van alles zijn, in dit geval is het dan kleding. En zij representeren bepaalde merken. En voorheen zouden ze dat bijvoorbeeld in tijdschriften... of meer traditionele media aan bod willen laten komen. Terwijl het nu ja, meer naar bloggers gaat en bijvoorbeeld YouTubers... die het dan, als ze het leuk vinden, kunnen laten zien op YouTube... of op Instagram of welk platform dan ook. Ja, zij is ongelooflijk populair. Maar ja, dat is dus wat er in? gebeurt. Ja, mensen die, uh, die haar volgen, dat zijn de 300.000 overigens. En uh, dat zijn vooral mensen die haar een beetje zien als een vriendin. Ze zien haar niet zozeer als een bekende Nederlander... maar ze denken ook van, ja, zoiets zou ik ook kunnen bereiken. Dus het zijn vooral de jongere mensen die dat interessant vinden. En we zien dat dus ook terug in de cijfers, hè, het reclamegeld. Dus... Uh, je ziet dus nu zeg maar dat ongeveer 2 miljard naar online gaat en daarvan is dus 800 miljoen naar YouTube en Instagram. Ja, maar mensen denken, hé, hey, dat is Diana hartstikke leuke frisse meid, leuk om te zien zou je buurmeisje kunnen zijn? Ja, dat maar, is het een hè? beetje een mooie, inderdaad. Een meid. Uh, maar uh, ze, ze denken dat ze meent wat ze zegt. Dat als zij zegt, uh, deze, deze broek vind ik te gek, dat ze dat meent. Ja, het is wel zo dat zij zelf haar keuze kan maken, omdat zij dus wel gewoon 300.000 followers heeft. Dus mensen die haar echt interessant vinden en volgen op Instagram en YouTube. Zij heeft dus wel uh, de beslissingsbevoegdheid om te zeggen, oké, okay, uh, ze heeft laatst een campagne gedaan met Kruidvat. Heeft ze zelf een heel uh, ja, schrijfware ontworpen en zo. En dat vindt ze dus ook echt leuk om te doen. En misschien zegt ze tegen andere merken wel weer, nee, dat wil ik niet, dat past niet bij mij. Dus ze kijkt wel heel erg van, oké, okay, welke vrouw ben ik en wat wil ik uitstralen naar mijn doelgroep? Ja, maar is dat dan sluikreclame of niet? Ja, het is wel, soms wel ja. Het is wel een andere manier van adverteren. Dus ja, uh, zij gebruiken eigenlijk die YouTubers enzovoort. Je ziet ook merken hè, als een Adidas. Die, uh, heeft, uh, ja, die stopt dus met televisiereclame. En die gaat dus alleen nog maar op social. Ja, er was nog iemand uh, die dat liet zien. Uh, Edwin Tromp. Je bent uh, ja, vreemd genoeg uh, voor de stand van Nederland naar Londen uh, gegaan. Uh, maar heel goed verklaarbaar. Want uh, deze Nederlandse ondernemer Edwin Tromp werkt internationaal. En hij richt zich op de vele miljoenen fans van internationale voetbalspelers. Wat wij dan doen is uh, commerciële deals maken... zodat merken zich zeg maar, kunnen koppelen aan zo'n grote speler. Weet je? Dus dat hij iets positiefs zegt over een merk... of dat hij een keer een, uh, in een auto mag rijden. En dat soort uh, dingen, daar maken wij een leuke content voor. En dat posten die jongens dan op hun uh, pagina's. En zo zien miljoenen mensen zien, zeg maar, die boodschappen die wij uh, met ze delen. Ja, dus dan zie je een hele leuke kekke uh, goede voetballer. Ja. En die rijdt dan in een bepaalde auto. En dan denk je, dat wil ik dan ook. Is dat het idee? Ja, dat is misschien een beetje het idee of om ze echt mee te nemen in de wereld van de voetballer. Dus hij heeft echt. Maar dat is helemaal niet zijn echte auto? Uh, ja, vaak wel hoor. Het is wel zo dat zij dan een, een langere tijd een deal aangaan met een uh, merk. En dat ze daar dus ook echt in willen rijden. Nee, het is niet zo dat ze dat maar eenmalig doen en dat ze dan daadwerkelijk niks met dat merk hebben. Ze denken echt wel na over... oké, okay, deze speler, daar past dit merk bij... en uh, dat kunnen we op die manier promoten. Maar Ja, anderzijds, als jij een auto krijgt... dan denk je misschien, nou, dat ga ik eens even doen... en dan was het helemaal niet uh, een idee van je. Maar ja, als je toch gratis in mag rijden... werkt het niet zo. Nee, het is wel zo... kijk, zij, hij is dus een slim bureau voor... hij heeft een niche gezocht, hij voetballers. Dus uh, hij heeft bijvoorbeeld een snijder van Persie, noem allemaal maar op. En hij kijkt dan echt met merken samen... oké, okay, wat past... Bij welke voetballer. En op die manier. Want die voetballer kan zelf niet bedenken. Wat ja, die bij hem bedenkt past. dat zelf natuurlijk ook wel. Maar ja, het is toch zo. Het is een reclame. Dus het is wel goed om een stratege, ja, strategisch daarover na te denken. En een voetballer moet zich natuurlijk gewoon vooral richten op het voetballen. En Tuurlijk. hij uh, richt zich dus op de merken. Ja. ja. Word je er blij van, van deze uh, manier van reclame maken? Nou, maar ook de content waarbij dat dan hoort. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest er heel erg aan wennen in het begin. Omdat je dus eerst denkt van... oké, okay, uh, wat zijn dat dan voor mensen? En dat gaat voornamelijk toch wel over... Ja, hun eigen leven hè? en hun eigen... Uh, nou ja kleding, make-up... Uh, ja, het moeder zijn... Uh, nou, gamers, dat soort dingen. Dus het is niet echt heel erg inhoudelijke content... die zij maken. Het is geen mini-documentaires... die je te zien krijgt of zo. Nee. Maar ja, daar hebben we stand van Nederland voor. Ja, precies. Maar ook de publieke omroep... bijvoorbeeld, ja. of andere uh, zenders. En het is echt niet zo dat er nu... een inhoudelijke competitie is. Hè? Het gaat alleen maar om de reclamegelden... waarmee ze kunnen concurreren. Ja, dat klopt inderdaad. Je ziet dus echt een verschuiving van de reclamegelden. En ja, die filmpjes die wij in ieder geval en de bloggers die wij allemaal hebben gezien en hebben gevolgd, dat gaat echt alleen maar bijvoorbeeld we hebben nog een gierige gasten. Dat is een groepje jongens die dan probeert om uh, gratis uh, ergens naar binnen te komen. Wat er wel op zich grappig is. Ja, hartstikke grappig, maar het is natuurlijk toch wel, ja het is gewoon voor de humor, het is gewoon een grapje. Maar ja, zo'n filmpjes hebben dus, uh, ze gingen als een soort van baby verkleed om gratis in een pretpark te komen. Hmm. Nou ja, dat is dan een half miljard keer bekeken. Half miljard keer? Dus, ja, dat soort dingen worden dus dan wel heel goed bekeken. En dat is dan weer goed voor een naamsbekendheid. En dan denken adverteerders weer van... oh, dat is toch wel een interessante doelgroep. Laten we daarop inspelen. Ja, en zo of, werkt het. Ja, of een, een omroep zou moeten denken... hé, hey, als dit zo'n groot succes is, moeten we dat ook maar eens even Maar dat doen. gebeurt ook wel. Hè? Je ziet ook wel dat uh, omroepen na gaan denken... over oké, okay, hoe kunnen we meer digitaal zijn? Hoe kunnen we die YouTubers aan ons binden? Dus dat, dat gebeurt al wel. Oké, okay, ik wil jou hartelijk uh, danken. Suzanne Streefland, journalist en televisiemaker... De Stand van Nederland is iedere woensdagavond op NPO 2 te zien... om vijf voor half negen. Dank je wel. En uh, we gaan door met De Stand van Nederland... want dat is een, uh, een radiorubriek op WNL op zaterdag. Maar dan gaat het over het belangrijkste economisch nieuws uh, van dit moment. En deze keer is aangeschoven econoom Alex Klein. Dokter Alex Klein moet ik zeggen. Fijn dat je er bent, uh, Alex. Leuk dat ik hier weer mag zijn. Nou, zo is het in de nieuwsstudio. Ja, deze week hadden we verzeild kunnen raken in misschien wel een wereldwijde handelsoorlog. Is het al uh, tijd om opgelucht adem te halen of durf jij dat nog niet aan? Nee, Trump gaat nog wel uh, andere spannende dingen uit zijn jaszaak halen. Maar voorlopig hebben we eventjes adempauze. Ja, wij hadden daar toch ook last van kunnen hebben of had het mee? Ja, zeker weten. Uh, vanuit Nederland wordt natuurlijk ook een heleboel geëxporteerd naar Amerika. Dus op het moment dat de Amerikaanse president zegt... Het, er moeten allerlei heffingen gegeven worden, dan waren onze spullen... in. Amerika Amerika duurder geworden met alle negatieve gevolgen van dien. Ja, um, maar de EU, maar ook Mark Rutte, uh, is er nog steeds niet gerust op. Logisch, want um, Trump is niet heel erg betrouwbaar. Wat hij nu zegt, kan over een half jaar weer heel erg anders uitpakken. En uh, Trump wil graag, president Trump wil graag de Amerikanen beschermen op een emotionele manier. Niet op een rationele manier, maar op een emotionele manier. En dan zeggen het buitenland wordt duurder, dus de binnenlandse producten blijven goedkoper, klinkt heel erg positief. Ja. Is het niet, want uiteindelijk worden die binnenlandse producten ook duurder... want ze hebben geen concurrenten meer, dus ze kunnen de prijzen verhogen. Dus uiteindelijk gaat de Amerikanen er gewoon meer voor betalen. Dat blijkt uit alle economieboekjes. Maar het klinkt wel heel erg positief voor me, president Trump. Oké. Okay. Beleggers werden bloednerveus op de beurzen, zagen wij. Eh, ja, dat is ook niet zo gek. Situaties. Want die denken inderdaad van, um, wat gaat hier gebeuren? Als de economie daardoor, doordat de producten duurder worden... Um, meer tot stilstand komen, ja, dan, dan wordt het wel een heel lastig punt. Dan ga je gewoon minder winsten krijgen. Dus het is heel erg logisch dat die beurs donderdagnacht... 3% naar beneden flikkerde. Flikkerde, ja. En nu wel weer zal opvieren. Jawel, maar ze zijn er nog niet gerust op. Nee. Dus ze weten dat er nog meer gaat komen. Dan de huizenprijzen. Deze week weer verhalen daarover. Die al maar stijgende huizenprijzen. Maar nu hebben we te pakken de grootste stijging in prijs sinds 2001... 9,5% erbij in februari ten opzichte van februari vorig jaar. Ja. Wat is jouw gedachte daarbij? Wij hebben een chronisch tekort aan huizen in Nederland. Dat hebben we al jarenlang, maar de afgelopen crisisperiode werd dat niet gezien. Want er was toen veel minder vraag. Nu neemt de vraag toe, al jaren. En dan komen we erachter, ja, maar we hebben geen goede huizen. We hebben te weinig goede huizen. En de goede huizen die er wel zijn, stijgen dus in prijs. Ja, dus jij vindt het heel logisch. Maar als ik dat zo hoor, dan, dan moeten we echt ongelooflijk gaan bijbouwen... voordat we dit probleem kunnen tackelen. Mm -hmm. En dan komen we op een ander probleem. We hebben niet genoeg heipalen. En we hebben niet genoeg bouwers. We bouwen hebben ge niet genoeg heipalen. Nee, dat is mooi, hè? <laughs> eh, we <laughs> kunnen niet zo snel heipalen aantrekken. Want overal wordt veel gebouwd. Dus heipalen zijn nodig. En luchtkastelen bouwen weet ik niet helemaal of dat is nee. verstandig... Nee, nou nee ik ben nee, niet goed. Die kunnen we uit China halen voor weinig, die heipalen? Of uh, voor, wat is het? Ja, maar het is wel een hele zware transport. <laughs> ja. Oké. Okay. Dus, nee, dat is het grote probleem. We zijn gewoon niet in staat om aan de vraag te voldoen. Dat is, dat is het simpele verhaal. Dus meer vraag dan dat er aanbod is. En dan gaat de prijs omhoog. En er is gewoon meer vraag en meer vraag en meer vraag. Door die hele lage hypotheekrente denken mensen, ja, nu of nooit. Ja, dat is misschien ook wel zo. Ja, uiteindelijk zal die hypotheekrente ook een keer omhoog gaan. Zeker als in de Verenigde Staten en in Europa gesproken wordt over rentestijgingen. Ja, die, die zal zeker omhoog gaan. Denk jij ook dit is het moment om een huis te kopen dan? Het probleem van uh, huizen kopen is dat moet je niet alleen doen vanwege de prijs. Dat moet je doen omdat je ergens wilt gaan wonen. Um is dit het moment? Ja, er zijn zoveel factoren die daarop inspelen. Weet ik niet. Nee. Deze week namelijk een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody's... aan alle Nederlandse huishoudens. De hypotheken kunnen betalingsproblemen in de hand gaan werken. Dus Moody's vindt het helemaal geen goed idee om een huis te kopen. Zo leek het. Want zeg, ja, zegt Nederland heeft problemen ook door dichtdraaien... van de gaskraan van Groningen en de vergrijzende bevolking. Mm -hmm. Dat zijn wel drie dingen die uh, heel groots zijn. Hè. Dus die gaskraan dat is logisch. Dus Nederland als land heeft minder inkomsten. Uh, de schuldenberg die we aan het opbouwen zijn vanwege die lage hypotheekrente. Ja, de verwachting is, de kans is groter dat die rente gaat stijgen dan dat die nog verder gaat dalen. Dus als die gaat stijgen en je moet dan weer gaan omschakelen van je lage naar een hogere hypotheekrente. Ja, ja, dan ga je er plotseling op achteruit. Waar we in de afgelopen maanden en jaren juist erop vooruit zijn gegaan. De meeste mensen konden hem wel afkopen en hebben dus een lage hypotheekrente. Zou dat zomaar kunnen zijn dat die in de toekomst hoger komt te liggen en dan is dat toch wel lastig als dus je plotseling twee, drie, 400 euro per maand meer moet gaan betalen aan je hypotheek. Ja, maar nou het wel zo dat mensen het voor langere tijd vastzetten, dus meer is het de vraag of je dan nog die vraagprijs er wel voor kan krijgen. Ja, het, het grote voordeel is dat we niet heel snel nieuwe huizen kunnen bouwen, dus het zal voorlopig nog wel blijven aantrekken. Maar ja, wie kan er in de toekomst kijken? Nou, wij in ieder geval niet. Uh, wat we wel weten is dat wij wel als Nederland de AAA-status houden. Dat is het hoogste niveau van stabiliteit. Ja. Dus zo erg is het ook weer allemaal niet. Nee, nee. Uh, en dan ook, ook uh, moet wel bijgezegd dat de IMF... en ook de Nederlandse bank al waarschuwen voor onze schuldenberg. Maar we, we schouders uh, trekken we erover op. En, uh, ja, het is, het is heel uh, grappig om daar naar te <laughs> kijken. Een mooie stempel. De, de crisis van 2006, 2005 in de Verenigde Staten... is begonnen vanwege de lage hypotheekrente... Precies. En de, de niet-betrouwbare hypotheken. We hebben er nu nog veel lagere hypotheekrente. En uh, de hypotheken die verstraft worden... die blijken ook op een gegeven moment niet meer uit te kunnen. Dus uh, we bouwen een prachtige bubbel. Bitcoins, uh, tot slot. Uh, leuk, als je geld over hebt, is hier wel het gezegd een, uh, een speeltje. Er leek even een crash. De waarde zakte in, maar het is toch weer opgeveerd. Wat is daar gebeurd? Um, in het Verre Oosten werd op een gegeven moment gezegd, er mag niet meer gehandeld worden, er mag niet meer betaald worden met bitcoins. Dat zijn de overheden die op een gegeven moment zeiden, dat gaan we niet meer doen. Waardoor de geloofwaardigheid van bitcoins onderuit ging. Waardoor beleggers in bitcoins zoiets hadden, oeps, dan hebben we geen markt meer. En dus moest er verkocht worden. En als er verkocht wordt, gaat de prijs hard naar beneden toe. Hij ja. is van pak met 20.000 euro teruggevallen naar 9.000 euro. Dus dus heel hard onderuit gegaan. Maar nu blijkt dat de soep misschien toch niet zo heet gegeten wordt... als die wel wordt opgediend. Dus nu stijgt het weer. Dus het kan zijn dat um, uiteindelijk uh, toch een concurrent wordt van de dollar. Want dat zijn, er zijn ook platforms waarop dat staat. Zie ik voorlopig nog niet heel snel gebeuren. De olie wordt nog steeds in dollars betaald. En de dollar zou een gigantische knauw krijgen als, die plotseling in, uh, als de olie in bitcoins betaald wordt. En de bitcoins is veel niet, niet genoeg stabiel. Dus voorlopig zie ik dat echt nog niet gebeuren. Heb jij ze eigenlijk? Cryptocurrency? Ik heb geen bitcoins. Omdat ik het uh, teveel een risico-investering vind. Als je geld over hebt. Heb ik niet dagelijks. Ah. Uh, en je weet eigenlijk niet wat je mee moet doen. Zou je het kunnen gaan doen. Nou, die luxe situatie heb ik nog niet. Dus voor mij is het een risicodingetje. Nee, dankjewel. Nou, vind ik toch uh, fijn om te weten <laughs> dat jij ze ook niet hebt. Dankjewel. Uh, Dr. Alex Klein, hoort u, econoom. Fijn dat je dat. Ja, wnl van Mariska Kuiper... die is nog steeds in de Keukenhof vandaag opengegaan. Ze staat er tussen 10.000 uh, bezoekers. Uh, het thema is dit jaar, dat hebben we begrepen... romantiek in bloemen. Wat merk je daarvan, Mariska? Nou, zo grappig. Ik sprak natuurlijk eerder vanmiddag de tuinman André. En die vertelde. Romantiek begint al bij het planten van de bloembollen. Want zonder liefde groeit er niets. En natuurlijk goed water geven, dat dan wel. Naast mij uh, arrangeur uh, Tineke Geerlings. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe romantisch is de keukenhof? Ja, hoe romantisch, hoe wil, je, hoe romantisch wil je het hebben? Het is uh, waanzinnig. Gewoon uh, de keukenhof, die uh, heeft inderdaad thema romantiek. En daardoor hebben wij ook een. Uh, nou ja, wij met z'n allen. Heel. Iedereen van Keukenhof en de Proposal Garden. So, ben je in de goede moed en ben je lekker verliefd? Ga naar de Proposal Garden en ga daar lekker naar die tuin. Laat je inspireren in de inspiratietuinen. Er zijn ook allemaal tuinen geïnspireerd op het romantiek. Dus ja, hoe romantisch wil je het hebben? Dus trouwen in de Keukenhof, het kan? Nou, waarom niet? Misschien een goed idee. Ja. U werkt als arrangeur, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, wat kan je daarbij voorstellen, dat is heel leuk. In het Oranje Nassen hebben wij een theater van de bloem. En daar sta ik met, me met mijn collega's, meerdere arrangeurs, staan wij eigenlijk de hele dag te inspireren wat je allemaal met die prachtige bloemen kan uh, doen en maken. En het thema romantiek is daar natuurlijk ook helemaal uh, uh, uh, hotspot, hip en trendy. Ja, ja inderdaad. Ja, u wilt het stukje of het keuken of wil uh, de bezoekers het stukje uh, romantiek mee naar huis uh, geven. Hoe doet u dat? Nou ja, het verhaal erbij, het verhaal erachter, het verhaal achter een bloem. Uh, laten zien wat je met bloemen allemaal kan doen. Want inderdaad, uh, met bloemen ontstaat er altijd iets moois. En misschien ook tussen een paar mensen, je weet het niet. He? Want ja. wat krijgt u zelf terug van de mensen als u die demonstraties geeft? Ja, heel, hele leuke reacties. Mensen zijn blij om te zien wat je allemaal met die bloemen kan. En, uh, ja, en dat ze niet alleen maar in een vaasje bloemen gezet kunnen worden. Maar ook met hele andere inspirerende materialen wat leuks kan maken. En dat is leuk, want een beetje, een beetje uit de uh, box denken, dat is best... Uh, Grappig. Nu denkt iedereen keuken of tulpen. Uh, met wat voor bloemen werkt hij nog meer? Eigenlijk met alle bloemen. Het is, uh, tulpen, dat is natuurlijk wel de topbloem in keukenhof. En het is ook een waanzinnige mooie bloem. Maar we hebben eigenlijk alle bloemen. Uh, de kassen staan ook vol met orchideeën, met, met, met amaryllis. Met, met alle mo mogelijke soorten bolgewassen. En dan ook toch ook wel rozen en andere bloemen hoor. Ja hoor, een bloem is een bloem. Hè? Mochten mensen toch dat stukje romantiek in huis willen halen... welke plant doet het dan het beste volgens u? Dan uh, nou moet ik eventjes heel goed nadenken hoor. Ik denk wel, een plant heb je het nu over of een bloem heb je Ja, over? bloem, een plant, wat u uh, aanhaalt. Ja. Als ik het mag zeggen, ik vind romantiek een hele mooie grote bos... gemengde dubbele helpen. En dat, zijn, dat is waanzinnig. En als, ja, dan spat echt de romantiek ervan vanaf. Echt waar. Ja, u werkt zelf ook al twintig um, jaar hier in Lis in de Keukenhof... Ja. Twintig jaar, waarom uh, is de keukenhof nog altijd voor u uh, het plekje om te willen en te blijven werken? Nou ja, keukenhof is natuurlijk maar acht weken in een jaar. En, en dat is zo waanzinnig. En stel je voor, hè, je, als je hier nog nooit geweest bent, hier ontmoet de hele wereld elkaar. Alle nationaliteiten, alle mensen die lopen hier met een big smile in de rondte. Nou, dat is gewoon hartstikke genieten. Absoluut. Ja. Margreet, ben jij eigenlijk wel eens in de keuken op geweest? Ja, zeker. Ik vind het hartstikke leuk. Gelukkig. <laughs> ja, ik, ik geniet trouwens het meest van de toeristen, gek genoeg. Dat vind ik altijd zo leuk, inderdaad, dat ik dan al die talen hoor... en de Chinezen helemaal opgetogen over onze tulpen. Ja, dan ben ik wel een beetje trots. Ja, die lopen hier ook allemaal wel met een uh, grote glim, glimlach, moet ik zeggen, rond, hoor, die toeristen. Nou, dat snap ik. En gelijk hebben ze. Dankjewel, Mariska. Tot, Tot later. Dag. Het is alweer uh, twee jaar geleden, vandaag precies, dat Johan Cruijff overleed. Je mag een bal schieten, maar je moet er wel op tijd wezen. Je mag een bal naaskoppen, maar je moet er wel op tijd wezen. Dus de fout begint waar die behoort te beginnen. Dat is, als jij in positie bent om die dingen te doen die je hoort te doen, dan kan je een fout maken. En die vergeeft iedereen met het Hobbitspel. Maar als je niet in positie bent, dan heb je geen excuus. Ja, zijn vele onnavolgbare acties binnen en buiten het veld worden gemist. Maar er is nog wel heel veel Johan Kruif. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Ik ga er straks over praten met een. Ja, wat was de boezemvriendin van uh, Johan Cruijff, Carole Taten. En zij is ook uh, verantwoordelijk voor zijn nalatenschap. Maar dat zal zijn na het NOS-journaal van half 6. NTO Radio 1. Met Jeroen Tjepkama.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 Dankjewel, Jeroen Chepkema. Je ik ga naar Peter Kuipers-Munneke... want ik wil weten wat het lenteweer gaat doen. Dat uh, blijft, maar misschien niet zo uitbundig als vandaag op sommige plaatsen. Want in het uh, zuiden en ook in het uh, midden van het land, uh, zelfs al in Friesland aan toe... was het uh, vanmiddag heel erg zonnig. Uh, voor morgen weet ik niet helemaal zeker hoe goed die zon uit de verf gaat komen. Uh, vannacht zijn er wel een paar opklaringen. In die opklaringen kan dan ook een beetje mist ontstaan... omdat er ook vrijwel geen wind staat. Uh, en de temperatuur die daalt naar zo'n ton. Tot 5 graden. Nou, morgen hebben we ook geen wind bijna, net zoals vandaag. Dus dat gaat alvast de goede kant op voor dat lentegevoel. Uh, af en toe is er zon. Dat kan meevallen of een beetje tegenvallen. Het is heel moeilijk om dat op dit moment precies te zeggen. Uh, temperatuur die ligt op zo'n 10 tot 12 graden. Uh, en er is smiddags kans op een klein beetje motregen. Maar dat zijn echt hele kleine hoeveelheden. En de rest van de week, is dat ook vrij droog? Ja, uh, dat wil zeggen maandag uh, lijkt op grote schaal wel droog te gaan verlopen. Dinsdag, woensdag niet. Dat is, uh, echt zijn echt twee bewolkte dagen met ook uh, vrij veel regen, vooral op dinsdag. Temperaturen komen dan ook niet meer aan de 10 graden. Blijven steken op zo'n 7 of uh, 8 misschien. Daarna lijkt zo richting het paasweekend het weer zich te gaan herstellen. Is nog een beetje onzeker, maar de temperaturen lijken weer omhoog te gaan richting waardes die we nu ook hebben. Dus zo'n 10 tot 12 graden bijvoorbeeld. Op Goede Vrijdag en ook op de zaterdag voor Pasen. Nou, dat zou toch fijn zijn, dubbele cijfers met Pasen. Hartelijk dank, Peter Kuipersminneke. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Een heel goede middag, we gaan straks nog één keer schakelen hoor. Met WNL-verslaggever Mariska Kuijper, die in de lentesferen is in de keukenhof in Lissen. En Mark Koster, die schrijft natuurlijk aan, want die vertelt wat wij dit weekend echt niet mogen missen. Zit hem mee via hashtag WNL of via Apenstaatje. WNL op zaterdag. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat de beste voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht Johan Cruijff overleed Cruijff was niet alleen op het veld onnavolgbaar ook buiten de lijnen bracht hij miljoenen mensen samen Ik vind als je, als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tegenover en nooit een goal maken Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat En dat zag je dus op het laatst dat het een, uh, dat het een, uh, een, een geitenkaars werd Kijk Elk voordeel heeft een nadeel. Ik zei het af en toe niet goed te formuleren. Maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel. Ja, we praten over de erfenis van Johan Kruijs Met zijn boezem. Uh, Johan Cruijf, Met uh, zijn boezemvriendin wilde ik zeggen. En ook de general manager van The World of Johan Cruijff. Ze heet uh, Carole Taten. Welkom, Carole. Ja, goedemiddag. Ja, wat, goedemiddag. Doet, wat doet dat uh, jou ja, om de, hem zo te horen? Ik ja, zag ik lachen. moet altijd glimlachen. ja Het is gewoon geweldige herinneringen. En hij zei natuurlijk ook best wel rare dingen. Of tenminste, hij formuleerde het altijd op een hele originele wijze. En ik vond het altijd een uitdaging om vooral te luisteren naar wat hij bedoelt. En niet zozeer altijd wat hij zei. En wat hij zei maakte het uh, toch wel grappig. Maar er zat natuurlijk altijd wel al een keer van waarheid achter. Ja, jij begreep hem altijd. Nou, altijd wil ik niet zeggen. Maar ik heb nu, als je nou, toch echt 15 à 20 jaar met hem samengewerkt. Dus eerst uh, vanuit de deze. En later als zijn manager. En toch ook nog weer later om alvast na te denken over de fase na zijn, zijn leven. Ik, ik ken hem lang genoeg. Of ik heb hem lang genoeg gekend om toch redelijk door te hebben waar hij die, waar die het over had. Of wat hij in ieder geval bedoelde. Ja. Wat was jullie klik? Um, ik denk de klik is ontstaan. Um, ik ben een teamsporter ook. Ik heb gehoekied. Um, op hoog niveau. Op hoog niveau, ja. Um, en eigenlijk de klik is ontstaan bij de Kruid Foundation. Ik heb interesse toegetoond. getoond. Dat is eind jaren negentig. Toen ik in de krant las dat de stichting was opgericht. En de doelstelling sprak me heel erg aan. Het vier sport in beweging brengen van jeugd. Uh, voor mentale en geestelijke welzijn. Een hele brede doelstelling. En ik was toen aan het afstuderen als kinderpsycholoog. En ik zat een beetje in de laatste fase. Van mijn hoekjecarrière, vlak voor de Olympische Spelen in 2000. Toen dacht ik, nou die stichting die spreekt me wel aan. Dus ik uh, heb uh, via een bestuurslid, uh, dacht ik, informatie opgevraagd. Dus ik verwachtte een folder in de bus. Maar toen bleek de stichting eigenlijk alleen nog maar op uh, papier te zijn opgericht. Dus uh, ik werd uitgenodigd voor een gesprek en eigenlijk direct mijn baan aangeboden. Dus ik heb samen vervolgens met Johan aan de basis mogen staan van de stichting. En dan ga je met elkaar een weg in. Ja, die nu achteraf uh, waanzinnig mooi is geweest. Maar je creëert vooral een vertrouwensrelatie. Waarin ik heel veel vrijheid kreeg. Om toch met zijn visie zijn ideeën. Daar handen en voeten aan te geven. Ja. Heb jij iets gehad aan je kennis van psychologie? Um, nou, ik was afgestudeerd als kinderpsycholoog. Uh, dus de doelsgroep uh, jeugd uh, met sport als middel... daar zitten natuurlijk wel heel veel raakvlakken... tussen mijn opleiding en mijn sportcarrière. Ik heb het nooit zo echt gezien dat ik het een, een op een heb vertaald... vanuit de boeken of vanuit, uh, vanuit de schoolbanken. Maar het zal er al, uh, ja, absoluut toe hebben bijgedragen. Ja. Um, wat denk je wat um, de reactie van Johan Kruijf zou zijn... als hij zou weten wat er na zijn overlijden is gebeurd... Um, nou, ik denk dat wij, we hadden uh, ongeveer een half jaar voor zijn overlijden, hebben wij door de bekendmaking van dat hij longkanker had, al een eerste, zeg maar, ervaring gehad met hoe de wereld reageerde op schokkend nieuws rondom Johan Cruijff. Um, en toen had hij zich eigenlijk ook al niet gerealiseerd wat dat met iedereen zou doen. Um, dus ik... Aan de andere kant denk ik wel dat hij daarmee een klein kijkje heeft gekregen in hoe de wereld reageert op als er iets met hem gebeurt. Maar vooral ook in positieve zin. Um, en ik denk dat hij uh, met enorm veel trots zou hebben teruggekeken. En niet alleen op hoe die herdacht is, maar vooral ook hoe breed uh, datgene wat hij voor de samenleving heeft betekend, hoe breed juist ook dat deel uh, door iedereen werd gedeeld. Ja. Um, ja, ik weet dat er in Nederland uh, wordt gewacht op het geven van zijn naam aan, een, aan het stadion, aan, aan de Arena, Dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, helaas niet, nee. nee. Nee, ja, wij, en met wij zeg ik dan ook de familie... wij wachten daar ook op, wij staan aan de zijlijn. Um, en hebben, nou ja, ruim een jaar geleden... dus op 25 april is het een jaar geleden... dat uh, naar de gemeente Ajax en Arena met een intentie naar buiten toe trad... om te zeggen van nou, we zijn er zo goed als uit... en uh, het gaat allemaal door... Ja, En daarom hopen wij nog steeds dat we aankomend 25 april... op de dag dat de jarig zou zijn, um, iets moois kunnen vieren. Maar wij staan, zoals ik zei, aan de zijlijn. En wij weten ook niet of dat gaat lukken. Ik heb er nog geen positieve signalen over gehoord. Dus het is heel teleurstellend. Ja, dat kun je wel stellen. Barcelona kan het wel. Ja, daar, daar zijn ze al vrij snel begonnen met de bouw van een stadion in La Messia. Het opleidingsdeel van de voetbalclub. Um, en dat was direct uh, geregeld. Nu is dat natuurlijk een opleidingsonderdeel. Uh, uh, het is nu niet het nou. Dus we realiseren ons best wel dat, er, dat het een uitdaging is. Hè? Dat je neemt in principe een plek in. Die misschien in de toekomst heel veel geld zou kunnen opleveren. Voor, voor de arena. Voor wie daarvan uh, kan profiteren. Maar neem niet weg dat... Het, het, het, eigenlijk wel respectloos vinden op dit moment... dat je zo lang uh, moet wachten om er met elkaar uit te komen. En dat we ervoor moeten waken dat de familie niet op een gegeven moment zegt... ja, jongens, graag of niet. Maar in Barcelona gaat het gewoon door. En we hopen aan het eind van dit jaar, als de planning is... om dat stadion te mogen openen. Uh, vervolgens is ook het Johan Cruijffplein... natuurlijk door de uh, gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Dus we gaan in ieder geval wel naar de toekomst kijken... met een aantal mooie momenten... dat we ook iets blijvends uh, qua eerpertoon uh, aan Johan kunnen achterlaten. Ja, maar de familie is dus zeg maar, daar dichtbij om te zeggen... nou dan maar niet... Nou ja, we hopen niet dat het zo ver hoeft te komen natuurlijk. Want voor ons is het um, een mooi eerbetoon. En niet alleen voor ons, maar ik denk voor een heleboel uh, Nederlanders en fans van Johan. En het is ook wel een manier om vooral de jongere generatie uh, kennis met hem te laten maken. Ik bedoel, een, een stadion waarin naar de voetbalwedstrijden gaat. Niet alleen voor Ajax, maar ook het Nederlands elftal. Of grote concerten. Als, als je dat doet in de Johan Cruijff Arena. Ja, dan heb je toch een haakje om wie is Johan Cruijff? Wat heeft hij betekend om, om zeg maar datgene... Vooral, dat waar u, staat hij voor? Hè? Waar staat hij voor? Precies, want er zijn een heleboel initiatieven die Johan in het leven heeft geroepen. En die gewoon nog steeds ongelooflijk aan het groeien zijn. En dat zijn vooral de maatschappelijke initiatieven. De Foundation en Instituut. Dus ja, voor ons is het wel van heel veel waarde om dit niet alleen als eerbetoon te zien, maar ook om naar de toekomst toe uh, de waarde van wat hij als persoon heeft betekend... om die in stand te houden. Ja, maar, maar wat is het precies als iemand hem nooit heeft zien, zien, zien voetballen? Wat, waar staat het voor? Want het is een merknaam die u ja, het, is, het, is, het is een merknaam ook. En dat is natuurlijk al een heel tijd. Um, en wij proberen wel de, de unieke kernwaardes... van Johan als persoon in dat merk een plekje te geven. En dat zijn? Nou ja, vandaag hebben we een heel mooi filmpje op social media gelanceerd. En in 40 seconden geven we daarin aan wie hij was. Dus hij was natuurlijk een speler, een coach... maar ook een leider... Een ook een vader en een vriend. Uh, maar ook heeft een aantal hele unieke eigenschappen. Enorm snelheid, zijn visie. Uh, hij heeft een aantal mooie trucs, de kruifturn. Uh, hij denkt altijd een aantal stappen vooruit. Dus het zijn een aantal elementen die hij op het veld heeft bewezen. Uh, vervolgens ook als coach was die onnavolgbaar, maar heeft hij echt Nederland op de kaart gezet. En ook vooral het mooie voetbal zoals dat bij Barcelona vooral ook heel erg tot uit. Ja, want uh, dat is een beetje gek. Hè? Het lijkt wel alsof hij uh, met zijn voetbal filosofie in, in, in met name Barcelona, maar ook Manchester... Um, meer gescoord heeft dan uh, nu bij Ajax? Ja, nou, dat, ik denk dat er heel veel wortelen ook echt... Ajax was altijd zijn vierde kind. Hè? En dat, dat, Ik denk dat dat zo'n belangrijke plek altijd in zijn leven heeft gehad. En daarom raakt het misschien ook de familie nu des te meer... dat het gewoon niet lukt om die Arena naar Johan te, te vernoemen. Um, neem die weg. Barcelona is natuurlijk zo'n grote club. Uh, Pep Guardiola, die nu met Manchester... Ja, dat staat, is echt degene die hem uh, op het schild op het heeft gehezen. En gezegd ja. van, nou ja, ik, we zouden hem... Nou, alle eer moeten gunnen. Klopt. Ja, ja, en die natuurlijk ook op het hoogste toneel acteert nog. Hè? Dus die, daar, dat is ook iemand die zelf heel succesvol is. Daar zelf heel veel van heeft geleerd. Uh, en dat dus ook nog steeds doorgeeft. Dus um, neem niet weg dat ze natuurlijk met, met Ronald Koeman nu... Uh, dat is ook een van de ambassadeurs van de Cruijff Foundation, Dus ook een van de pupillen waar Johan natuurlijk uh, uh, mee heeft uh, gewerkt. Die ook uh, zijn legacy al aan het doorvertalen is. Dus er zijn er ook een heleboel mensen die in Nederland enorm veel voor hem en met hem hebben betekend. Maar het is, hij is wel verder dan alleen Nederland. Het is ook een. natuurlijk, voor een groot deel van zijn leven heeft hij in Spanje gewoond. Hij heeft wereldwijd. heeft hij gewoon een, een indruk achtergelaten. Zeker. Er zijn scholennaam vernoemd, heb ik begrepen. Ja. Heel veel trapveldjes natuurlijk. Ja. Maar, maar ook universiteiten. Wat kunnen we zeggen over die commerciële kant van dat, van dat merk? Want ik, ik kan me ook voorstellen dat het voor de familie best frustrerend is. dat er allemaal ja, boeken zijn. en t-shirts zijn met zijn naam erop... waar, waar zij dan niks van krijgen. Ja, we hebben ook een eigen uh, schoenen- en kledingmerk, Cruif Classics. We hebben eigen uitgeverij, Cruyff Library. Dus het is heel frustrerend, met name als je het over kleding en producten ziet. Waar anderen dan zijn portret of zijn naam of quotes of wat dan ook op plaatsen. Vooral met als doel om daar publiciteit mee te genereren en geld mee te genereren. Dat je daar soms maar heel moeilijk wat tegen kan doen. Zou maar we, Johan Cruyff zich daar boos over hebben gemaakt? Ja, continu. Ja. Ja? Maar ja, daarom hebben wij dus wel een eigen label. Cruyff Classics, wat we ook heel erg proberen te promoten. En eigenlijk uh, proberen we daar vooral ook al die, die, ja, die, die partijen die daar inbreuk eigenlijk op plegen... proberen we toch zoveel als mogelijk aan te pakken. Is dat frustrerender dan dat uh, mensen niet het attractieve voetbal prioriteren? Nou, Het is frustrerend dat je merkt dat er gebruik van hem gemaakt wordt. En niet altijd voor de goede reden. Als dat echt enkel alleen is om commercieel uh, eigen gewin... dan is dat heel frustrerend. Maar er is een hele spannende balans tussen... Ja, dan had je maar geen bekende Nederlanders of een bekend persoon moeten zijn tussen aan de ene kant. Uh, en aan de andere kant, ja, dat, het is een merk. Het heeft een commerciële waarde. Het is verzilverbaar. Dat zijn allemaal mooie kreten die ik ook heb geleerd. Uh, en dat moet je wel bewaken om, uh, om het merk naar de toekomst toe ook te kunnen brengen. En ik snap dat de familie dat ook heel fijn zou vinden. Nou, we gaan afwachten op 25 april of daar nog wat spannend gaat gebeuren. Dat zou wel heel mooi zijn. Ik wil je hartelijk danken. Carole Taten van het Johan Cruijff World. Dankjewel. Dank Graag. Ja, we schakelen nog een keertje naar WNL-verslaggever Mariska Kuiper... in de hele romantische keukenhof. Mariska, met wie sta je daar? Hé, hey, dat klonk als Ja. Nou, er komen nog steeds bezoekers binnen. Het park is vanavond geopend tot half acht. En zo ook Vera. Vera, u bent toch nog even naar de keukenhof gekomen? Ja. De zon schijnt nu en de hele wereld, ik woon vlakbij. En ik grijp mijn kans om hier even frisse neus te halen, mensen te kijken, bloemen te zien. En uh, ja, ik probeer door het elke dag te doen wat ik normaal met seizoenen heb. Om dat nu in de lente ook ja, te zien wat het doet. Heerlijk. Ja, het thema dit jaar is romantiek, liefde voor de keuken. Of Hoe is dat dan zo gekomen bij u? Um, ja, het is misschien wel een spannend verhaal. Want ik ben in Lisse gekomen door de liefde. Iemand leren kennen die hier vandaan komt. En die heeft mij ook mijn eerste lentepas aangeboden drie jaar geleden. En terwijl ik als kind ooit hier ben geweest en het een saaie boel vond. <laughs> uh, geniet ik nu volop. Ja, um, Wat ik zeg, vier, 500 meter hemelsbreed hier vandaan woon ik. En in mijn eigen tuin komt een heel klein beetje op. Ja, en hier komt van alles op. Het is het openingsweekend. Nog niet alles staat in bloei. Wat maakt het dan voor u toch nog wel de moeite waard om hier te komen? Om het van begin tot end te zien eigenlijk. Want een bloem heeft ook tijd nodig om uit te komen. En uh, als ik zie hoe een schuchter krokusje een beetje nog in de blaadjes. Uh, Trekt zoals wij in onze kraagjas krijgen. dan vind ik dat er ook bij horen. En dan te zien met een paar uurtjes zon. hoe het ineens opkomt. En mensen gaan stralen. en naar nou de kinderen. Ik vind mensen kijken uh, net zo leuk als bloemen. En hier komt het allemaal bij elkaar. Ja. Alle nationaliteiten. Uh... Alle nationaliteiten en mensen die blij zijn dat ze een dagje vrij hebben. En natuurlijk lopen er ook bij zoals ik als kind... die hier helemaal geen zin in hebben. Maar misschien dan bij Nijntje warm lopen, Of waar um, iets van de kunst uh, te zien is. De geschiedenis van de tulpenbollen. Um, ja, het is rijk. Het park heeft uh, voor iedereen wat te bieden. Um, u komt hier nou al een aantal jaar... Welke verandering ziet u bij de Keukenhof? Ik zie vooral dat er uh, meer uh, variëteit is bij de bloemen. En daarmee bedoel ik wat ik als kind zag. Strakke bloemperken. Allemaal rode, allemaal gele, allemaal witte. En verleden jaar kwam ik hier binnen en toen zag ik die, die ronde... met alle kleuren bij elkaar, alle verschillende hoogtes bij elkaar. Speels, uh, inspirerend. En dan hoor ik mijn buurman die hier ooit heeft gewerkt... die maar, vroeger was het netjes in het gelid. En dan denk ik, ja, maar nu, nu is het veel levendiger... Ze proberen er, vind ik, echt wat aan te doen om het, eh, neem me niet kwalijk, tuttige imago van vroeger eh, voorbij te gaan. En dat, eh, ja, ik stel dat wel op prijs. En toen ik Nijntje hier tegenkwam verleden jaar, helemaal geweldig. Ik ben dan wel eh, niet meer van de leeftijd van Nijntje, maar ik geniet er volop van. Ja. Ik wens je een hele mooie avond nog. Ja, ja ik ga nog gewoon een rondje maken. Nou, Margreet, het zonnetje... Het gaat bijna hier, toch wel achter de bomen. Dus ik geniet er ook nog even van hier. Doe dat. En voor degenen die niet bij jullie zijn. Uh, ja, nog acht weken is hij open. Grijp de kans. Dank, Mariska. Het weekend van WNL. Aangeschoven is mediadeskundige Mark Koster. Die is door de socials gegaan, heeft kranten gelezen... en die weet welk stuk wij zeker eventjes moeten weten... wat daarin staat en waarom. Ja, nou, gisteravond begon het in Amsterdam. We dachten de revolutie gaat beginnen. De communisten nemen de boel over. Er werden al bussen beschoten waar toeristen in zaten. En op Twitter werd toen gezegd... Grootwassing, de grote leider zit erachter. Dit is de eerste data. Dat is natuurlijk een hele cynische, bittere grap die er gemaakt werd. Maar het is wel interessant dat Grootwassing, de grote leider, de GroenLinks-Lenin in Amsterdam. Ja, daar wordt van alles over gezegd. Um, allerlei analyses zijn er gemaakt. De Volkskrant, sinds speelt er al op dat deze Grootwassing en Jesse Klaver ruzie hebben. En um, die hebben daar een geweldig klein uh, stukje over geschreven. Grootwassing en Klaver zijn uit een en compleet ander hout gesneden. Grootwassing proclameert tekst van Malcolm X en Public Enemy. Moeten eens even horen wat dat, dat voor muziek is? Ja, dit, dit is Grootwassing, die, uh, die ook met de communisten zo uh, het podium opkwam. Een soort van Fight the Power Malcolm X. Aan de andere kant. Jesse Klaver, die er netjes uitziet, hij luistert naar Black Eyed Peace. En daar hoor je dit. I got a Kijk. Allebei leuke muziek, natuurlijk. Maar, maar wat ik nou. Dat de Volkskrant die zet deze mannen op deze manier tegen elkaar af. En het meest interessante. Zo'n krant is dan een keurig redactioneel, hè, voor wie zijn we nou? Maar deze keer zit dat in de bijzin over deze, over deze muziek. En die lees ik even voor. Voor de niet-hiphop-aficionado's. Wij zijn dat allebei, wij, wij weten dit. Maar mensen die het niet weten. Voor de dus niet-hiphop-aficionado's. Public Enemy verhoudt zich tot Black Eyed Peas. Als Dostoevsky tot Kluun. Kijk, en daarmee verraadt de Volkskrant wel voor wie ze zijn. Kluun en Dostoevsky. Ze zien dus deze grootwassing ook meer als volgens mij een interessanter iemand dan als klaver. Um, dus daar, daar, dat was wel interessant om te lezen dit weekend. Maar dan even serieus verder denkend. Wat gaat er veranderen in Amsterdam? Ik, nou, ik las al dat de paardenkoetsen die op de Dam staan... de Partij voor de Dieren, mogelijk daar in de coalitie... die wilde het daar wegsturen. En je weet ook, de oude, de oude auto's in Utrecht... was dat een groot issue al, gaan ook weg. En toen las ik een geweldig stukje... als je dan toch over paardenkrachten hebt... van Jort Kelder, die in Amsterdam... in een Alfa Romeo 2000 GTV... die is gemaakt door Nuncio Bertone uit 1972... rijdt hij rond. En dat is een fantastisch stukje. Ik hij zei voor, nou die, die de, de kleur is temple gray, net als de slapen van Jort. Zeg Jort, eigenaar en bezit gaan na een verloop van tijd toch op elkaar lijken. Vind ik heel mooi. Zeg. En t, t, t, dan beschrijft hij die auto, We gaan die gaan auto is een auto, hè? Die auto is een, een echte Italiaanse, hè? Italiaanse. Ah. Onbetrouwbaar van start tot finish. Ze wil eerst licht wakker worden gekust. en pas na een kwartier opstaan. En dan gaat hij los. Alle auto's lijken op elkaar. en rijden allemaal goed. Het socialistische ideaal, tent op. Vroeger kon je nog een auto zien. aan een auto zien wie de eigenaar was. maar die romantiek is weg. Dat, dit is toch leuker voorrijden bij een ras restaurant. dan met zo'n laffe Prius. Mooi stukje van Jord. Geweldige foto ook. Maar dan, waarmee die wil zeggen, hij wil met zijn oude bak gewoon naar Amsterdam. Ja, nou dat, is, ja, maar dat, zie, dat plak ik dan allemaal aan elkaar in deze rubriek. Uh, dan iets over die bonussen. Er worden dus nu bonussen uitgekeerd van 14,5 miljoen van Nancy McGistry. Daar horen we niks over. Ook Erik Engström kreeg 10 miljoen bonus van Relax. Het voormalige Elsvie. het meest interessante zijn bonus is die is met de factor 5 gedaald. Waarom? Omdat die vroeger in de pond werd uitbetaald en die pond in elkaar Ah. dus vind ik ook interessant. Dan een ander een, een nieuw stukje wat ik las op de site: eh, bekende buren Marcel van Dam, hè, de grote socialist, is ook de grootste salon-socialist van het land. Hij heeft zijn huis te koop gezet, dat stond te koop voor 1,8 miljoen. Margreet, waar en dan? Nu, in het plaatsje Hulshorst in Gelderland op de Veluwe. Oké, okay, ik dacht even Amsterdam, maar nee dus. Nee, dus dan, dan verder. Facebook hebben we het erover gehad... maar de uitwassen van het so de so sociale media, die gaan door. En daar wil ik je even iets van laten horen. Dit. Dus eigenlijk moet wel het over 20 minuten beetje spoelen... maar we besloten om alvast naar het bevalcentrum te gaan... want anders is de autorit gewoon niet meer zo fijn. Ze doen het heel goed komen snel. Maar zoals je ziet, doet ze zit, dus heel erg goed. Ze komen zo snel. Ja, dit is. Wat is dit? Dit is Saar Koningsbergen. Is een uh, ja, een TMF-dame van vroeger. Ik, ik, als, als ze was mij ontgaan. Maar het mooi is dat de Volkskrant heeft een, een analyse gemaakt Groen over. Ik dat ze daar ook niet in. Ja, volgens mij ook. Nou goed, sorry Saar dat ik dat, dat, dat niet weet. Maar het meest interessant is dat de Volkskrant dit, dit op zijn economische merites geanalyseerd Leuk stukje. Zwangerschap. En een bevalling vormen de heilige kraal in de commercialisering van de alledaagseheid. De meeste vrouwen maken het één keer mee, maken het een keer mee, dus heel uniek is het niet. Maar het is wel bijzonder dan: wat heb ik vandaag weer gegeten en wat heb ik vandaag weer gekocht? Nou, en nu schrijft ze dat deze, deze Saar Koningsberg, die heeft dus twee emotionele bevallingen gehad. En een bevalling is de kroon op het verdienmodel. Maar dat hoefde je deze vlogger en verloskundigen niet te vertellen. Dus de volks, dat vind ik wel leuk... dat ze dat dan zo'n dingetje niet heel zuur en gemeen doen... maar het gewoon uitleggen. Daarop aansluitend... we hebben natuurlijk deze week de, de, de hele affaire gehad... over de, dat Cambridge Analytica... He, dat, duivel, dat ja. duivelse bedrijfje. Geweldig verhaal in de Volkskrant. Jochem Stoete was uh, student in Enschede... en dacht... Ook met deze tactiek. Hij schaakt ook zijn bureautje in. Even met voorkeur stemmen in de raad te komen voor de VVD. Totaal mislukt, margriet. Ah, dus we zijn dat, niet te manipuleren. Nou, dat is wel. Ja, het stond helemaal aan het einde in het stuk. Ik dacht als ik eindredacteur was, jongens, zet dat even bovenin. Hij heeft maar 192 stemmen gehaald en die goede jongen die heeft toch duizenden euro's stuk geslagen, omdat hij dacht, nou, ik word de onderkoning nu net als klave. dat de wet en Obama dat werd van Enschede helemaal mislukt. En nou zegt hij, ik denk dat ik op eigen kracht wel 100 tot 100 50 stemmen zou hebben behaald. Eduard, dat is de man bij mij. Dit, dit, vertelde me dat een half jaar geleden. Dat het een piece of cake zou worden. Ik wil mijn geld terug. Dus dat vind ik dan wel een mooi, mooie relativering. Van um, uh, ja, het probleem. Wat me natuurlijk uh, deze week voorkwam. Dat het soms ook. Totaal mislukt. Dus dat vind ik wel mooi aan, aan, aan zo'n krant als je dat dan leest. Dat het niet ja, op... want het idee is dus dat Trump uh, aan de macht is gekomen... omdat allemaal mensen gemanipuleerd zijn... I, omdat zij de gegevens, zonder dat te weten, aan Facebook hadden verkocht. Precies, getrekt. en iedereen wil me nou ook van Facebook af... maar ik vind dit wel een mooi terzijdetje... dat het dus ook mensen zijn die, die dat soort kantoren in Als je het inschraken. probeert, dan lukt het helemaal niet. Dan lukt het helemaal niet, dus nee. je moet wel wat kunnen. Dat vind ik dan wel weer grappig eraan. Uh, nou, Angela de Jong wil ik nog graag even citeren over de wet van Belen over marketing gesproken, de wet van Beelhout in... de, de wet de laat, dat is de laatste wanhoopspoging... dan wel stuiptrekking van een overjarige dj. Om meer luisteraars te trekken. Je huurt een stripper in... Laat, die het op, laat het optreden van een zanger verstoren... die dat niet pikt, wat natuurlijk precies de bedoeling is... maar toch verrijf, en dan verwijt je hem vervolgens keihard... dat hij kinderachtig bezig is. En dat hij sowieso al blij mag zijn... dat hij uber, überhaupt bij jou mag komen. Giel Beelen, hè, deze week natuurlijk uh, gepakt. De, en dan de andere DJ waar wij natuurlijk afscheid van gaan nemen en aan het ja. eind van het jaar. Edwin, Edwin Evers. Evers. Nou, nou, 21 Ed, jaar. Edwin Evers is natuurlijk een grote held, omdat hij natuurlijk alles is wat Giel Belen niet is. Aardig, leuk, sociaal, uh, nuchter en natuurlijk ook een geweldige... Dit in zijn de woorden van Mark Kost, Nou ja, dat is mijn mening. Ja, sorry. Ja. Uh, maar het allerleukste aan hem is natuurlijk die, die, die uh, grapjes. We hadden hier net uh, uh, iemand die iets over Kruijf vertelde, die deed die fantastisch. na Maar ook Frank en Ronald Boe. En het allerleukste vind ik wel dan weer, dat Frank en raddelt de Boer hem eren in een geweldig spotje wat ze gemaakt hebben. En dat wil ik even laten horen. Hé, Janus! Hé, wat flik je me naam, jongen? Ga je ermee stoppen? Ja, wie gaat nu ons stemmetje nadoen. Hey, hey. Ja, wat spreek je dat mee. Goedemorgen, jongens. Wat, wat doen jullie daar? Als ik dan terugkijk, is het toch wel iets van een... Uh, Iets trots om te zijn dat je in een rijtje van, ik noem maar uh, prins Bernhard, Johan Cruijff en etc. Dat zijn natuurlijk van die uh, legendarische stemmetjes en daar hoor jij ook bij. Ja, mooi. Dat is toch ja. lustige, mooi. Ik, vind dat, ik vind Frank Rand toch fantastisch. Dat, ze dat dan, zij zich vereerd voelen. Dat zij ja. zich vereerd ja, voelen. Ja, nou, dat, dat maakt deze man ook fantastisch. Dan nog, nog even Roosan ja Ik kan hem elke week weer halen. En eh, ze heeft weer, weer iets fantastisch geschreven over dat referendum. De, en ze vindt, verteld. De, nou de, de NRC heeft, die vindt nu dat het over een principe vraag was: hoeveel de staat van de burger mag weten. Maar zegt zij, de principe. De vraag had moeten luiden hoe ontzettend moeilijk, traag en bureaucratisch wil je het de Veiligheidsdiensten maken om de rechtsstaat te beschermen. Of nee, misschien was de belangrijkste vraag wel, in welke mate vertrouwen de overheid? Dat was wat haar betreft de vraag. Die het het ja. antwoord werd woensdag duidelijk. Een moderne Nederlandse stemmer duikt zoveel mogelijk weg, bekent zo weinig mogelijk kleur en ontwijkt zo... Zoveel zo mogelijk, elke ideologie en politieke identiteit. En nu komt het bij de geringste twijfel, stem je tegen terug. Vind ik mooi dat, zij, eh, dat ze dat eh, zo uit E zet. Dan als laatste. Heel, de... heel kort nog, hè? 10 seconden. Steeds meer vrouwen gaan aan de botox. En het is levensgevaarlijk. Daar open de telegraaf mee. Kijk uit wat je doet. Maar heb jij ja, een niet <laughs> <heb jouw laughs> Ik ga heel hard lachen. Dankjewel, Mark Koster. Tot zover WNL op zaterdag. Morgenochtend, uh, half tien. WNL op zondag. Ik vertel even wie de gasten zijn. Topondernemer John Ventunen van Vlissingen is er. De VVD-prominent Ed Nijpels. Columniste Roos Slikker. En ook schrijver Ronald Gippert. En wijnkenner Harold Hamersmaar. Straks na zessen WNL-opiniemakers. Wiege Hemmer heb ik nog niet gezien. Maar hij is met Nausicaa maar mee. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland.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 Nederland of hier. Luister zo meteen van 7 tot 10. Vaarwel Nederland. Nederland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van Mark Anten.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 Video's kijken? Ja. Yep. Willen we aan een abonnement vastzitten? Nope. No way. Willen we de nieuwe Samsung Galaxy S9? Ja. Yep. Nu bij Tele2. De Samsung Galaxy S9 voor een genadeloos lage prijs. Niet omdat het moet, nope. maar omdat het kan. Ja. Yep. De Renault Talisman.